Van nou, goedemorgen, het ziet er deze ochtend een stuk beter uit op de weg en in het OV. OV moet ik zeggen. Er rijden overal weer treinen. NS rijdt nog wel met de winterdienstregeling. Bussen rijden bijna overal als van ouds. En op de wegen staan amper files. En ook vanaf Schiphol voorzichtig goed nieuws. Want voor het eerst in dagen verwachten ze daar geen vluchten te hoeven schrappen. Ook deze mensen kunnen dan eindelijk op reis. Vanmorgen heeft mijn zoon ons weer opgehaald. En toen konden we nog gelukkig een ticket krijgen. Dat hebben ze voor ons geregeld. Heel lief. Het gaat lukken vandaag. Ik ben blij dat ik lekker ga. Want die sneeuw en zo en al die ijs, Ik ben een beetje klaar mee. Een beetje koud. Deze man vertrekt naar Suriname. Dit was te horen bij de NOS. Wel zijn er vluchten naar Schiphol geschrapt. Er is niemand gewond geraakt bij de ingestorte sporthal in Utrecht. Rond 7 uur Ik kwam een deel van het dak naar beneden, gisteravond. Waarschijnlijk door zware sneeuw. Op dat moment waren er zo'n 20 mensen aan het sporten, maar die konden dus op tijd naar buiten. Vanwege het incident gaan meer sporthallen in het land dicht. Ook de IKEA en in Groningen en in Utrecht blijven uit voorzorg gesloten. Met enorme stofzuigers wordt de sneeuw daar nu van de daken gehaald... vertelt deze dakschoonmaker bij RTL. Bij de IKEA in Utrecht hebben we in twee dagen tijd... meer dan 100.000 kilo de over. Dat is wel echt uh, serieus zoveel lenen. Ja. En Wanneer de IKEA in Groningen en in Utrecht weer open gaan, dat is nog niet bekend. Bij de aanval door de VS op Venezuela zijn afgelopen weekend... zeker 100 doden gevallen, zegt een minister daar. Die zegt er ook bij dat president Maduro en zijn vrouw... door de aanval gewond zijn geraakt. Maduro aan zijn been, zijn vrouw aan haar hoofd. De allebei zitten nu vast in de VS. En de naam Noah is voor het zevende jaar op rij... de populairste jongensnaam, blijkt uit het lijstje... van de Sociale Verzekeringsbank over 2025. Liam en Luca staan op twee en drie... Bij meisjes is er wel een nieuwe nummer 1. De naam Noor werd vorig jaar het vaakst gegeven. Daarna volgen Olivia en Nora. De namen zijn wel regiogebonden. In Friesland bijvoorbeeld werden de meeste jongens hidden genoemd. Het weer nog van weerplaats. Het kan nog glad zijn plaatselijk. Daarom geldt overal code geel. Verder vooral regen en natte sneeuw vandaag. Het wordt een graadje of drie. Morgen gaat het op veel plekken wel weer flink sneeuwen. Ja, wat een verschil met de afgelopen dagen, zie je ook in de files. Ze zijn maar twee vertragingen, langer dan 10 minuten. Op de A1 richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid... door de gladheid 4 kilometer met 23 minuten. En er is op de A50 een ongeluk gebeurd in de richting van Apeldoorn. Daar 6 kilometer tussen Grijsoorde en Schaarsbergen met 48 minuten. Mattie en Marieke. Ja, twee namen die nul keer zijn gegeven in 2025. Goedemorgen. Hier is Tiesto met John is Blue... We're dance. Je music en ritual. Goedemorgen, 6 over 8, donderdag de 8e van januari. Je luistert show 1556, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Anne-Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. We juist een uh, generale repetitie gehad voor het verboden woord. Dat begint aanstaande maandag. Vanaf uh, dat moment mogen we het woord beetje niet meer zeggen. We hebben net geoefend tussen 7 en 8. Ja, ja, schaamrood op de kaken als we kijken naar de einduitslag. Ja, we hebben het in totaal zeven keer gezegd. Jij twee keer, ik maar liefst vijf keer. Volgende week rendeert het om in de ochtenduren naar Q-Music te luisteren. Nou, zoveel is wel duidelijk, want zelfs als we erop <laughs> letten dan zeggen we het hartstikke vaak. Uh, ja, hoor je het dus volgende week, druk je op de rode knop, maak je kans op 500 euro. Wij gaan in de sneeuw of in de zon spelen. Iedereen heeft natuurlijk de afgelopen dagen hetzelfde uitzicht gehad. We hebben allemaal in Nederland hetzelfde meegemaakt. Echt lekker genoten van de sneeuw. Misschien heb je er wel heel veel last van gehad. Maar het, uh, ja, het collectieve geheugen, dat is gewoon wit op dit moment. Nu zijn er natuurlijk ook luisteraars die vanuit de zon luisteren. Luisteren lekker via de app. Zijn lekker via de app aan het luisteren. Omdat ze op vakantie zijn, misschien wel in het buitenland wonen. Wij zijn benieuwd zouden wij de leugenaars eruit pikken. Dus Juist. als iemand aan ons vertelt, joh, de afgelopen dagen heerlijk gesleept en nog vastgestaan in het verkeer, en, terwijl ze gewoon in pff, Dubai zitten, ik noem maar wat. Kunnen wij dat horen? Daniel, goedemorgen. Goedemorgen, Mathieu en en Annelie. Zo, hoe waren jouw afgelopen dagen in de sneeuw, Daniel? Ja. Prachtig, toch? Ik heb echt genoten. Ik sta namelijk uh, voor de klas in Amsterdam-Noord. En uh, we hebben begin van de week gewerkt. Maar ja, zelfs met pubers op de middelbare school... die willen natuurlijk ook niks liever dan naar buiten. Dus wij zijn uh, heel veel naar buiten geweest. Veel te veel eigenlijk. En het is heel leuk om te zien dat ook die grote pubers... Uh, nog steeds uh, heel erg graag hele grote sneeuwpoppen maken. En natuurlijk sneeuwballen gevechten houden. Met, uh, het liefst met hun leerkracht. En hmm. met elkaar. Ja, oké. Okay. Ik geloof het wel. Ja, ik, ik neig dit ik, ook ja. te geloven inderdaad. En, en, en, en een reden waarom ik dit ook geloof is dat ik het idee heb dat Daniel nu belt vanuit de auto. en onderweg is naar zijn werk. Dat kan natuurlijk ook. Weet je, hij kan ook. Kan ook een tuk -tuk zijn, hè? Tuurlijk, hij kan ook vanuit een, een, een, een Thaise taxi bellen. Ja. Maar ik, ik vind ook. Hij, hij vertelt genoeg, maar niet te veel. Mensen ja. die te veel details geven, liegen vaak. Exact. Ik vind ook dat hij het zelfverzekerd uh, vertelt. Dus zeggen wij in de zon of in de sneeuw, Mariek. In de sneeuw. Wij zeggen in de sneeuw. Daniel, klopt dat? Dat klopt helemaal. Ja. Inderdaad, vanuit de auto onderweg naar werk. Ah, wat heerlijk. En hey, gaan de lessen vandaag dan wel weer echt door? Van de, ja, gisteren zijn ze uitgevallen en vandaag uh, gaan ze wel echt door. En we bereiden ook wel een beetje voor dat we morgen eventueel thuis onderwijs kunnen geven nog. Ah, juist. Oké, okay. goed zo. Um, werk ze? Dankjewel, jullie ook. Hoi. Kelly, goeiemorgen. Goeiemorgen. Morgen. Hoe waren jouw afgelopen dagen in de sneeuw? Nou, wel even een andere wending dan wat we hadden verwacht. Omdat we afgelopen zaterdag eigenlijk naar Curaçao zouden vliegen. Maar goed, rondom alles uh, bij Venezuela is dat natuurlijk niet doorgegaan. Mm -hmm. Dus kregen we smiddags uh, vier uur later dan zouden we zouden vertrekken het bericht dat we weer naar huis konden gaan en dat we de kosten terug zouden krijgen. Ja. Uh, maar ondanks dat maken we er toch maar het beste van. Ik heb een dochtertje van 3,5. Die vindt het heerlijk om in de sneeuw te spelen. Lekker op de slee sle sle rond te gaan. We wonen dicht bij het Heer Strand. Dus daar lekker van de berg afsleeën. En uh, sneeuwengeltjes maken, dat is het liefst wat ze de hele dag doet. Ik, uh, ja, ik geloof ja. het. Ja, en ik, ik vind het vooral heel geloofwaardig... omdat die, uh, die vlucht is geannuleerd en jullie er dan maar het beste van maken. Wij zeggen, ja. jij zit in de sneeuw. Ja. Uh, nee, dat klopt niet. Oh, waar ben jij dan? Nou, we hebben echt superlaatsmiddelen nog onze vlucht kunnen omboeken naar Egypte. Toen oh, dus we zijn nou. zondagochtend naar Egypte gevlogen. Hey, en doe oh, wow. uh, je bedoel, Het is uh, misschien een beetje tijdsverschil, maar toen de gordijnen open gingen bij jou, wat, wat was dan je uitzicht? Ja, volop zon, blauwe lucht, zon. Zo, van, Kijk ja. uit op het strand, op het zwembad. Fantastisch zeg. Hey, en wat fijn dat dat nog kon zonder gedoe. Ja, daar ja, dat waren we echt blij mee. Ja. We Even dachten, geen... Als we nou de koffer, nee, weer naar huis moeten en de koffers weer moeten uitpakken en dan inderdaad in de sneeuw zitten. Ach, daar hadden we er wel echt het beste van kunnen maken natuurlijk. Maar... Ja, ja. Nou, Zandengeltjes maken dan maar in plaats van sneeuwengelsjes. Ja, Fijne vakantie, Kelly. Dat. Ja, bedankt. Elias, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe waren jouw afgelopen dagen in de sneeuw? Uh, nou, op zich heel erg leuk. Uh, ik zou eigenlijk naar school toe gaan, uh, maar ja, de OV, het OV uh, reed natuurlijk niet. Dus ik heb heel lang op het station gestaan en uh, toen uh, uh, de scholen die uh, waren bij ons in de buurt ook dicht. Dus ik heb met mijn oppaskindjes heerlijk in de sneeuw gespeeld. Uh, en uh, ja, dat was heel erg leuk. Dus uh, hm. ik uh, heb me op die manier heel erg vermaakt. Hm. En wat hebben jouw oppaskindjes in de sneeuw gedaan dan? We hebben nou, vooral sneeuwpoppen gedaan, uh, gemaakt en uh, we hebben, uh, bij ons in Nieuw-Vennep hebben we een bergje waar wij vroeger als kind zijn ook echt heel veel van afgesleten hebben. En daar lag nu zoveel sneeuw natuurlijk dat we daar met hun ook van af konden sleeën. Dus dat was wel heel erg leuk om weer uh, terug de tijd in te gaan uh, naar vroeger eigenlijk. Mm -hmm. En um, ja, we hebben ja, veel gesleept vooral van dat bergje en uh, een hele mooie sneeuwpop gebouwd. Hier gaan we er over nadenken. Music en stay. We spelen zon of sneeuw. Luisteraars proberen ons ervan te overtuigen... dat ze enorme sneeuwpret hebben gehad de afgelopen dagen. Maar sommige luisteraars zitten stiekem heerlijk in de zon. Bijvoorbeeld Kelly, die zei... ik heb ongelooflijk veel sneeuwpret gehad... maar die zit al een week in Egypte. En nu hebben we Elias aan de telefoon. Goedemorgen, Elias. Ja, goedemorgen. Ja, Jij claimt dat je met de oppaskindjes in Nieuw-Vennep bent... wezen sleeën bijvoorbeeld van dat bergje in uh, Nieuw-Vennep. Ja. ja, nu is de vraag, zit je in de sneeuw of in de zon? Uh, Johannes die denkt dat jij toch echt in de zon zit. Zit er veel twijfel in zijn stem. Martin denkt dat ook. Er zijn ook nog wat mensen die het is opgevallen... dat jij wat vaker e uh, gebruikt. En daardoor denken ze dat jij liegt. Hmm. Toch heb ik het gevoel dat Elias wel degelijk in de sneeuw zit. Omdat toen ik vroeg, wat ben jij dan gaan doen in de sneeuw met de oppaskinderen... zei hij meteen dat ene heuveltje dat we hier in Nieuw-Vennep hebben. Ja, maar is een heuveltje niet heel generiek? Een heuveltje? Ik heb ook een heuveltje in Rotterdam. Ja, nou ja zou je dat dan meteen noemen? Jij denkt in de zon. Denk, ik denk? Ja, Elias, ik denk dat je de boel aan het oplichten bent. Ik zou, ik zou je bijna oplichter laten worden. Want je doet het heel goed. Maar ik denk dat, ik denk dat Elias in de, in de zon zit. Oh, we verschillen van mening. Ik ga toch voor sneeuw? Ga jij voor sneeuw? Ja, nou Ja, we gaan het zien. Oké, okay. Elias, waar zit jij? In de zon of in de sneeuw? Ja, jongens, ik zit uh, inderdaad in de zon. Dus ja! uh, dat klopt inderdaad. Oh, wat goed, Mattie. En waar zit jij in de zon, Elias? Maak ons even jaloers. Ja, ik uh, zit op Bonaire. Oh. Uh, daar woon ik ondertussen uh, sinds augustus. Dus oh, dat is ook alweer een tijdje. Yo, yo, yo. Oh, wat heeft jou doen verhuizen? Voor, uh, voor mijn stage. Uh, oh, ja. voor de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik doe een master en uh, daarvoor uh, mijn laatste stage. Daar ben ik nu, uh, daarvoor ben ik nu op Onergen. Yeah. Oké. Okay. Hey, en ook al zou je nu weg willen, dat kan niet denk ik, of wel? Uh, nou, volgens mij kan het ondertussen wel weer. Uh, het ligt er ook een beetje per vlucht aan. Ah. Uh, de vlucht van mijn ouders is een uh, dag vert, ver, uh, vertraagd, zeg maar. Dus die was geannuleerd en ze hebben een andere vlucht gekregen. Ja. Die gingen weer terug naar Nederland... Uh, dus uh, het kan ondertussen wel weer. Ja. Hey, en kijk je ja dan likkebaardend uh, naar de foto's... die je ongetwijfeld je, heel je tijdlijn op Instagram en TikTok overstromen van de sneeuw? Of vind je het heerlijk dat je dat mist? Nou, um, ik hou ook wel echt van de winter. Uh, ik hou wel van wintersport. En dat is natuurlijk normaal gesproken wel echt heel anders dan de winter in Nederland. Uh, maar ik vind deze sneeuw ook wel heel erg leuk. Dus het ja. zijn wel de kleine dingen die je dan uit Nederland toch wel een beetje kan gaan waarderen. Hè. Maar hoeveel graden uh, dus wordt het vandaag nee, bij jou, uh, Elias? Nou, het is het hier het hele jaar uh, ongeveer tussen de 28 en 30 graden. Oh. Het, is, uh, het is nu nog donker, het zit midden in de nacht. Oh. Oh. Maar uh, het is wel... Um, ja, het wordt weer heerlijk weer vandaag. Ja, van Ik hoef oh. eigenlijk nooit uit het raam te kijken... wat voor, wat voor kleren je het aan oh, Heerlijk, heerlijk. <lacht> Fijne dag. <lacht> Dankjewel. Hoi, dan. hey. Marcella, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe waren jouw afgelopen dagen in de sneeuw? Uh, wat panisch, <laughs> om eerlijk te zijn. Ja, ik werk in de kinderopvang als manager. Ja. En uh, ja, dat heeft wel wat effect op uh, het sluiten van groepen. Kinderen die niet kunnen komen, maar vooral personeel natuurlijk. Die uh, met de grootst mogelijke moeite die je ook veilig wil houden. Maar ja, je hebt ook een, uh, een groep open te houden. Dus dat is. Uh, ja, echt een flinke uitdaging geweest. Hey, even een uh, dikke pluim voor iedereen die inderdaad ook in dat soort sectoren werkt. Uh, voor de klas Dankjewel. of het op de manier draaien. Ja. ja, want het is natuurlijk... Iedereen ja. wil zijn kinderen ook maar gewoon uh, wegbrengen om te gaan werken. En dat is voor jullie ook lastig. Uh, uh, uh, hoe ben je zelf naar werk gekomen? Ja, ik heb eigenlijk de afgelopen week thuis gewerkt. Wat ik normaal nooit doe. Ik vind dat je als manager echt aanwezig moet zijn op de locatie zeker. Om ja. een soort uh, gedeelde smarten te hebben met de andere mensen. Mm. Maar ja, dat, is, dat was gewoon ook gevaarlijk voor mezelf. En uh, nu ben ik nog thuis rustig aan het opstarten om ja, zo'n tegen negen uur een beetje die kant op te gaan. En dan, ja, uh, ja. het is pittig geweest. Veel teams bellen, veel uh, beeldbellen, veel overleggen, telefonisch. Ja. Ja. En, uh, stop maar, een stop beetje maar. Ik, er geloof alweer, ik, geloof ik, het, ik geloof dit. Ik weer over Ik geloof 100% in ja. de sneeuw. Klopt dat? Nee, ik zit in de zand. Ja, no! Wat <laughs> vind ik dit heftig. Waar, oh. zit, jij? Waar zit jij? Sri Lanka. Wow. Nee. Maar even, even, Marcella, ben jij wel teamlead in de kinderopvang? Want dit, wat een dolk ja, in de rug van weer. jouw collega's is dit dan. <laughs> sorry, sorry. Lieve collega, had er velen van jullie luisteren. Goeie, joe, joe, joe, joe. Het, is, het is misschien een dolk, maar ik weet wel precies hoe het zich voelt. ik heb met vele contacten juist in deze tijd gehad. Uh, maar uh, nee, ja, ik kan gewoon best wel goed dingen verzinnen, helaas. Nee, ja, ik zou er bijna gebruik van maken. Hey, en, en wat doe je in Sri Lanka? Ben je op vakantie? Uh, nou, ik heb eigenlijk een open ticket gekocht. En ik ben hier twee drie weken geleden heen vertrokken en. Uh, ja, vakantie is het absoluut. Het is een break, maar ik weet niet voor hoe lang. Dus uh, dat, uh, dat gaan we meemaken. En hoe regel je dat dan met je werkgever? Ik ben een zelfstandig ondernemer. Ah, ik heb een eigen onderneming. Dus ah. ik heb een project afgerond uh, in de kinderopvang in december. En uh, dan kan ik zelf uh, bepalen, in ieder geval, dat, zo heb ik het gecreëerd... Uh, dat ik wanneer ik weer uh, terug ga. En nou, uh, ja, dat is, uh, dat is prachtig. Dus als... ik heb uh, nu een uitzicht over de groene bomen in mijn open appartementje. <laughs> als er een keer een uh, verraders uh, en een wie is de mol komt zonder wips, zeg maar, zonder de bekende mensen. Nou, dan moet jij meedoen, want wat ben jij een goede bedrieger. Ja. Knap gedaan. Ja, weet je wat het nadeel is? Of in ieder geval, je ziet mijn gezicht niet, en dat verraadt mij. Ik ben niet zo'n goede lieger qua pokeren. Oh, dus maar... Dus dat stem wel. Misschien, <laughs> misschien wel. moet je daar ook blij mee zijn, weet ja, je wel. Ja, Dat ja. je niet, dat je niet oh. kan liegen, is ook een pre. En hey, geniet van je reis, nee, hè? manager. Ja, dankjewel. Doei. Doeg. Wauw, wat goeie gedaan Zo, zeg. Trapte er met open ogen in. Dit is je music, 9 voor half 9, Vier op een rij, komt eraan. Back Your Music en Say It Right. Daarvoor hoorde je Marcella. Marcella die zei, ik zit in de sneeuw, maar stiekem zit ze in de zon. Ze zit namelijk voor onbepaalde tijd in Sri Lanka. Zij heeft een open ticket gekocht. En is zelfstandig ondernemer. Even kijken, appje van Diego. Mattie, dat was dus een soort digital nomad. Ja. ja. Dat was de digital nomad. Weet <laughs> dat dit? Ja, ja, ja. Lekker Sri Lanka. Ja. Lekker met je hand op je laptop, je moet je aankloten. Lekker wat. <laughs> Dat was ja, er ja, jij bent niet zo gek op de digital moment. No Als maar wat... je vaak naar dit programma luistert, dan weet je dat. Maar wat een leuke vrouw. Ja, super. Zo meteen een nieuwe ronde van Vier op een Rijt. Dus jouw kans op 2.500 euro. Gisteren ging het net mis. Oeh, net mis. Je mag kiezen met wie je speelt. Met Annemarie, met Mattie of met mij. Zorg dat je belt. 0909 9596. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd?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 Je verdient het. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel. Vier op een, vier op een rij. Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij. Mattie, ja. wat is jouw eerste associatie bij ambulance? Sirene. Ja.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 Op. kruidvat, steeds verrassend, altijd voor de. Het is half negen. Goedemorgen, je luistert Mattie en Marike. Op de weg is het lang niet zo druk als de afgelopen dagen. Langer dan tien minuten ben je vertraagd op de A1. Daar is een ongeluk gebeurd richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid, 5 kilometer, een half uur. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, 3 kilometer... tussen Strand Mulden en Amersfoort-Vathorst, kwartiertje. En op de A50 ook een ongeluk van Os naar Apeldoorn... tussen Grijsvoort en Schaarsbergen, 7 kilometer... met iets meer dan drie kwartier. Pas even op, want het kan nog altijd glad zijn. Daarom overal code geel. Verder vooral regen en natte sneeuw vandaag door de graadje of drie. Morgen gaat het op veel plekken weer flink sneeuwen. Annemarie, even nou, Goedemorgen. Er zijn toch problemen op Schiphol. Er is namelijk sprake van een grote stroomstoring op dit moment op de luchthaven. Zo gingen alle informatieborden op zwart. Of er vluchten geannuleerd worden, dat weten we nog niet. Advies is de vlieginformatie goed in de gaten te houden. Mocht je vandaag vliegen vanaf Schiphol. Ja, het idee was eigenlijk dat er vandaag weer in ieder geval um, vluchten zouden vertrekken vanaf de luchthaven. Dat er niks geschrapt zou worden. Um, maar vanwege deze problemen ja, ik zou dat eventueel kunnen gebeuren. Maar nogmaals, check je vlieginformatie goed voordat je naar Schiphol vertrekt. Daar staan toch wel een paar evaluaties gepland, denk Op. ik, de komende weken. He? Ja, het is toch ongelooflijk. Dan, dan zou alles weer moeten kunnen vliegen. En is er een grote stroomstoring. Ja. Want natuurlijk afgelopen week bij de NS ook al het geval. Dan rijden ze met de winterdienstregeling en toen was daar ook een storing in het ja. systeem. Het gaat in ieder geval een stuk beter op de weg. Je hoort het al, ook in het OV rijdt het over het algemeen best prima. kan dus plaatselijk nog glad zijn, daarom geldt code geel. Maar er zijn weinig files. Wel is er een zwaar ongeluk gebeurd op de A1 bij Apeldoorn. Een auto is daar op een andere auto gebotst, die werd geborgen. Eén persoon is daarbij om het leven gekomen. De NS meldt een stuk minder storingen. Op veel plekken rijden de bussen ook weer zo goed als normaal. Alleen in Utrecht blijven bussen nog binnen. En in Drenthe rijden er de hele ochtendspits geen bussen. Er is niemand grond geraakt bij de ingestorte sporthal in Utrecht. Rond zeven uur gisteravond kwam een deel van het dak naar beneden. Waarschijnlijk door de zware sneeuw die erop ligt. En de brandweer heeft met de drones die sporthal doorzocht. Dan meteen gisteravond, er is niemand gevonden. Nou, een groep van zo'n twintig sporters die binnen was. Die groep die was ook op tijd dus buiten. En dat sportcentrum, die grote sporthal... is onder andere van acteur Barry Atsma... en ex-voetballers Marco van Basten en Frank Rijkaard. Je kon daar bowlen, squashen en padellen. Zo, daar is toch iedereen echt goed weggekomen. Ik kan me ja. ook voorstellen dat je als Barry Atsma... en Marco van Basten en Frank Rijkaard zijnde... Goh, dan slaat je ook wel een zucht van verlichting, denk ik, hoor. Dat er geen slachtoffers nou, zijn. Nou, Zeker, ja. En er is dan natuurlijk heel veel schade. Maar het is dan alleen maar materiële ja. schade. Maar het idee natuurlijk dat je tijdens een, een, een, een potje padellen of zo... moet rennen omdat er een dak in ja. stort... Eén man. Oof. We hebben het natuurlijk al over enorme sneeuwpoppen gehad. Die zijn gebouwd. Gisteren bouwde een groep uit Staphorst nog een sneeuwpop van bijna 12 meter hoog. Luc heeft een enorme sneeuwbal gerold. Nou, in Venendaal hebben twee broers van 15 en 16 een enorme iglo gebouwd van sneeuw. Daar zijn ze ook vannacht in blijven slapen. Het was min 5 ongeveer. Bijna 3 meter hoog en meer dan 4 meter lang is die iglo. Voor het goede doel gingen ze er nacht vrijwillig in liggen met een slaapzak... Toch was het best vrij fris, vertelden ze ons vanochtend toen ze net wakker waren. Midden in de nacht ging die rits los en ze was stuk gegaan. Dus lag ik in een keer zonder slaapzak en zonder dekbed. Dus ik een klein kleedje over mij gelegd. Na een anderhalf uur of zo werd ik wel zo koud... dat het wel eventjes nodig was om naar binnen te gaan... en onder de warmte dekens te liggen. Ja, ja dan hadden ze weer de Iglo in. Met die actie wilden we twee broers geld ophalen voor het goede doel. Het geld gaat naar jongeren in Oekraïne. En de teller stond vanochtend vroeg op 7.000 euro. Nou, dat is een warm gebouwd. toch? Knap, en ook knap gebouwd, want van iglo, die. Uh, uh, het gaat natuurlijk over je heen, ja. maar het moet wel echt goed stevig gebouwd zijn, dus dan stort daar ook het dak in. Hallo Nancy. Hallo, goedemorgen. Oh, Heb jij nog iets gebouwd van sneeuw? Een uh, kleine sneeuwpop. Een kleine sneeuwpop, hele voorzichtige sneeuwpop, hele mini sneeuwpop. Een hele kleine, ja. Hele kleine. Ik hoor een beetje zachte G, is er bij jou uh, weinig gevallen? Ja, we wonen helemaal in het zuiden, onder Maastricht. En hier is wel iets gevallen, maar het is niet zoals in de rest van het land. En je woont in IJsden, maar er lag dus niet zoveel IJsden. Maar ik denk dat, niet... eh, dat er nog iets onder Maastricht ligt, joh. Geen idee. Ja, ja niet te geloven, hè. Ja, ja. is dat echt... Is, je woont bijna op de grens, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Laatste, laatste afslag voor de Belgische grens. Oh, joh, wat geinig. Geestig. En ja. we gaan weer op rij spelen met jou. Met wie wil je? Met Mattie. Oké. Okay. Dan ga ik de studio verlaten. Vier op er ligt 2.500 euro op jou te wachten. Ja, gisteren is het dus bijna gelukt, maar met drie op rij... Yeah. Ja, met drie op kunnen we echt helemaal niks overmaken. Het gaat om vier. Mattie, is de studio uit. Het eerste woord voor jou is... Papa. Mama. Groen. Kleur. Scheren. Toeg. Waar? En je laatste. Gitaar. Muziek. Zijn dit de associaties ja, die jij ook in je hoofd hebt als je hebt geluisterd? En vooral belangrijker, de associaties die Matty in zijn hoofd heeft. Matty en Marieke. Daar gaan we achter komen na Taylor Swift. You sound better with you.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 De Fate of Ophelia Taylor Swift op Q Music. Vier op een rij spelen we met Nancy, 40 jaar uit IJsden. En dit zijn haar vier woorden. Papa. Mama. Groen. Kleur. Scheren. baard. En je laatste, gitaar. Muziek. Vier op, een. Vier op een rij. Veel mensen hebben vertrouwen die luisteren op dit moment. Dat is altijd lekker hè Nancy? Ja. Zelf uh, ja, viel het mij op dat er in de app-box wel mensen zijn die bij groen gras zeggen. Dat was ook een beetje mijn eerste associatie. Maar toen hoorde ik jou kleur zeggen. Toen dacht ik, vind ik wel logischer. En bij scheren komen nog veel mensen binnen die appen haar. Er is ook Rob. Rob die zegt, bij scheren poes. Uh, ja, maar uh, en, en bij, bij groen worden nog wat andere kleuren genoemd. Maar veel mensen vinden het kansrijk. Nou, dat is hoopvol. Zal ik maar gewoon Mattie erbij roepen, want dan gaan we erachter komen... dan uh, hoef jij niet langer in spanning te zitten. 2.500 euro staat er op het spel. Mattie wandelt binnen. En het eerste woord, Mattie, dat ik aan Nancy heb gegeven... is papa. Mama. Groen. Gras. Ah, jammer. Ah. Heb je nog iets anders in de tas? Ah, en dan denk ik dat er kleur is gezegd? Ja. Ja. Ja. Ja, voor groen, ah. is wel, uh, bij, bij, bij groen is wel een aantal keer gras binnengekomen, was ook mijn eerste gedachte. Maar ja, Nancy, jij zei dus kleur? Ja, klopt. Wat had je gezegd bij uh, scheren? Baard? Ja. Ja. En bij gitaar? Muziek? Oh. Oh. Oh. oh. Dat doet zeer. Oh. Ja, als het kleur was geweest. Ik had eigenlijk niet gedacht dat het daar fout zou gaan. wat jammer. Dit had er best wel in gezeten, Nancy. Ja, jammer. Ja, dat is heel erg jammer. Nou, Bedankt voor het meedoen en fijne dag vandaag. Dank je vriendelijk, jullie ook. Trouwens nog één vraag. Had jij een adventkalender deze kerst of niet? Nee. Nee, oké. Okay. Annemarie heeft zometeen een verhaal over een adventkalender. Het is goed dat het 12 over half negen is en dat de kinderen op school zitten. Hoi. Ja, het is namelijk. Ja, 18 plus verhaal? Uh, ja, absoluut.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 En uh, niet nodig. Ik weet, het is uh, donderdag 8 januari. Maar sta ons toch even toe om nog heel even terug te gaan naar de decembermaand. Sneeuw ligt ook buiten, dus een uh, stapje snel gemaakt. Ja, ik heb gisteren toch ook nog een beetje... Ik mag nu nog een beetje zeggen. Ik Oeh, door, oh, oh. Uh, kerstmuziek opgezet, zei ik. Uh, om toch nog even die decembermaand te voelen. En ook Annemarie wil het nog hebben over een typisch decemberproduct. Namelijk de Adventskalender. Steeds ja. populairder, hè? Ja, omdat je ook van die leuke, met speciaal biertjes hebt. en met, met, Dus niet alleen maar met die saaie chocolaadjes. Met echt, met echt ja. leuke producten die je graag wil hebben. Nou, ja, ik heb er zelf geen een, maar ik hoorde er een verhaal over. En ik heb gewoon de hele dag dubbel gelegen om dat verhaal. Wat lekker. Ja, als ik eraan dacht, dan moest ik weer gewoon zo ongelooflijk lachen, weet je wel. Dus misschien kan ik je ook een beetje de dag inhelpen met het verhaal dat je een beetje vrolijk doorkomt. Ja. Komt van een vriend van mij, die werkt voor een uh, grote bekende Nederlandse winkelketen. En ja, hij doet daar het assortiment. Dus die bepaalt een beetje wat gaat erin, wat gaat eruit en zo. En die onderhoudt contact met de klanten en met de managers die die spullen verkopen. En voor het eerst verkocht die winkelketen um, de erotische adventkalender. Oh ja. ja. Oh, wat zat er dan zo al in? Nou ja, daar, komt, daar gaat dus het verhaal uh, <kwijden> over. Er waren nogal wat klachten binnengekomen van... Kopers van die adventkalender, die ja waarschijnlijk ook voor het eerst die adventkalender in huis hadden gehaald, ja of cadeau hadden gegeven. Even toch even een disclaimer voor alle kinderoortjes. Ja, ja, even, denk, ja ik disclaimer, denk dat dat ja, nodig ja, is toch. Ja, ja, ja. ja, dat is wel nodig. De klachten kwamen vooral over de volgorde van de adventkalender, zeg maar welk product in welk vakje zat. De volgende klacht kwam meerdere keren binnen. De butplug zit in vakje 5, maar het glijmiddel past in vakje 12. Oh, oh, oh, oh ja, dat is ja, niet ideaal. Want... Dat, dat was een veel voorkomende klacht en ja. ik hoorde dit en toen dacht ik... we hebben het ook wel goed met z'n allen. In, eh, dit, als dit zeg maar je klacht is, als je hier melding van gaat maken... dan hebben we het goed met z'n allen. Zo, hey, maar hou eens even, ook, mag ik ook even zeggen... Dat als de ja, butplug, butplug al in, in vakje, vakje 5, 5 zit... Kopp waar... het er maar in, hè. Ja, waar schaal je ook nog naar op? Ja, nou, ja dat, toch? 9 ik 20 heb 20. hem niet. Ik weet dat niet. Maar, ja, een Amsterdammetje zit er dan in ja, uh, vakje 9. 20. Ja, ja, 20. ja dus er zitten natuurlijk ook nog andere producten in. Ja, dat natuurlijk. Je kan, ik, je kan nog allerlei kanten op. Maar ik, ja. vind, ik, ik, ik vind in vakje 5 iets stoppen dat al wel zodanig uh, op, het, op het spectrum zit van... hoe kinky ja, maar klopt. Wat is vakje 24 dan? Ja, ja. misschien is het voor de handen wat minder, ik ja. weet het niet. Dus die collega die binnenkomt en zegt, ik ben gevallen in de sneeuw. Nee, die loopt zo moeilijk vanwege een andere reden. Die ja. heeft thuis een verkeerde adventskalender. Ja. Het is 10 over 9, dit is Kim Iers, ik op een wacht. La en Back Music en uh, Hurricane. Ja, we hadden het net over uh, de adventkalender. Maar hoeveel dagen is het nog tot de Olympische Winterspelen? L 29 dagen. Over 29 dagen zit ik samen met uh, Luc in Milaan. Twee weken lang. Weer in de sneeuw zitten jullie dan? Wat heerlijk. Uh, dan ben ik uh, hier in de ochtend, als jij in Milaan zit, zit ik hier trouwens in de ochtend met Domin. Twee weken lang. Ja, vind ik ook heel erg gezellig. En uh, ja, we hebben het natuurlijk heel erg veel over de Spelen. Um, Luc, je gaat ons weer voorstellen zo direct aan een van de namen... die wij veelvuldig voorbij zien gaan, komen, gaan zien komen tijdens de Olympische Spelen. Klopt, en ik heb eigenlijk nu al een beetje meeleiden met jou... want ik heb uit betrouwbare bron dat jouw vriendin Kiki, die hier naast me zit... Mm. toch een klein oogje op deze schaatsen heeft ontwikkeld. Oh, ontwikkelt. god, is het die gast.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 Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. fiskesproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. Boek je tijdens de doei-doei-dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei doei! Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week drijft afwasmiddel voor 1 euro. Alle hak voor maar 1 euro. En blauwe bessen. Alle bakjes van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super